Bismillah, wa salatu wa salam, ala wa ala alihi wa sahbihi, wa man ba'd. We zullen insha'Allah verder gaan met de sira van de profeet vrede zijn met hem. En we zouden het vandaag gaan hebben over de bekering van twee grote metgezellen. Namelijk Sa'ad ibn Mu'ad, Radiallahu anhu, en Usayd ibn Hudayr. ibn Hudayr. En Mossad, zoals jullie weten, die was gestuurd door de profeet Vrede Zij met hem naar de Medina om de mensen daar te onderwijzen. En hij zat op een dag in een tuin met een groep mensen die pas tot de islam waren bekeerd. We hebben gezegd dat deze man erin geslaagd was om heel veel mensen te winnen voor het geloof. Hij was een grote leraar. En hij kon ook de boodschap van de islam prachtig overbrengen. Dus de mensen luisterden graag naar hem. Dus hij was op een dag te vinden in een tuin. Met een verzameling nieuwe moslims. En Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, toen de tijd nog Mushrik en Usaid ibn Hudayr, hij ook. Twee vooraanstaande personen binnen hun stammen. Zij waren twee vooraanstaande mensen. Zij besloten om een einde te maken. Aan de activiteiten van Mossab. Want ze vonden hem een dreiging. Huzaid ibn Hudayr pakte een keer zijn speer. En ging vervolgens op Mossab af. Om deze schade toe te brengen. Dat was hij van plan. Want hij vond dat hij de mensen gek maakte. Met zijn gepraat. Nadat... Asad ibn Zorara, en Essad ibn Zorara behoort natuurlijk tot die verzameling mannen. die als eerste de eed hebben afgelegd bij de profeet Vrede, zij met hem. Deze Essad ibn Zorara, die zag op een bepaald moment. hij zag uh, Usaid ibn Hudair aankomen. En hij zei tegen Mossab, daar komt een van hun leiders aanzetten. Zorg er dus voor dat je oprecht bent in je duwen. Zorg er dus voor dat je oprecht bent. In je Met andere woorden, hij komt weliswaar op je af, wellicht om je te schofferen, wellicht om je te slaan, maar het gaat uiteindelijk om de boodschap. Wij willen dat deze man zich bekeert tot de islam. Wij willen deze man voor de dawa winnen. Dus wees oprecht in hetgeen wat je zegt. Dus hij zei tegen hem, wees oprecht in je dawa. Toen Usaid eenmaal Musab radiallahu anhu bereikte, waagde hij een poging. En hij viel Mosaab radiallahu anhu aan. Hij probeerde hem enigszins te provoceren. Hij wilde dat Mosab iets ondernam tegen hem. Zodat hij kon toeslaan. Maar Mosaab radiyallahu anhu bleef zeer rustig. Zeer rustig. Zoals een da'i ook hoort te blijven. En zei tegen hem. Ben jij wellicht bereid om even naar mij te luisteren? Heb je misschien oor voor mijn verhaal? Als mijn verhaal jou aanspreekt. Dan verwacht ik ook dat jij je tot de islam bekeert. En als het geloof jou niet aanspreekt. Als het jou niet zint. Dan hou ik er mee op. Kijk naar de overtuigingskracht van deze Mossab. Hussé natuurlijk. Hij was een verstandige man. Hij zei tegen hem. Dit klinkt redelijk. Hier kan ik me in vinden. Prima. En hij stak vervolgens zijn speer in de grond. En is gaan zitten. Om naar Mossab te luisteren. Musaab radiallahu anhu legde hem vervolgens uit waar de islam voor stond. En hij reciteerde een aantal versen uit de Koran. En we hebben natuurlijk in het verleden gezien wat het impact was van de Koran op de musjrikin. Musaab en Esad ibn Zorara die zeiden achteraf, dus nadat zich dit allemaal had voorgedaan, ze zeiden achteraf, de acceptatie van Oseid, was van zijn gezicht af te lezen. Toen Moussa, Allahu anhu, begon met het reciteren van de Koran, was de acceptatie van zijn gezicht af te lezen. Zonder dat hij maar iets hoefde te zeggen. Je zag aan hem, nadat de versen aan hem werden voorgedragen, dat zijn gezicht veranderde. Toen Oseed aan spreken toekwam, nadat hij had geluisterd, zei hij, dit klinkt geweldig. Wat zou ik moeten doen om de islam te omarmen? Ik heb al eerder natuurlijk aangegeven dat de Arabieren, die waren de Arabische taal machtig, en iemand die de Arabische taal machtig is, zodra hij de woorden van Allah subhanahu wa taala hoort, heeft hij onmiddellijk door dat deze woorden niet afkomstig kunnen zijn van een sterfeling. Dus ook deze metgezel. Dus hij zei, wat moet ik doen om de islam? Omarmen. armen. radiallahu anhu die zei tegen hem om een ware gelovige te worden moet je een getuigenis afleggen en je moet het gebed verrichten. Natuurlijk Oeseed radiallahu anhu deed dat onmiddellijk. En het blijft toch wel frappant dat deze man die was gekomen om Musab iets aan te doen dat hij zich bekeert tot de islam. Dus hij deed dit dan ook. Hij sprak ...de getuigenis uit... ...en hij was bereid om ook het gebed voortaan te verrichten. En hij stond op. En hij pakte zijn speer... ...en hij zei... ...er is nog een man... ...die met mij is gekomen. Daarmee doelende natuurlijk... ...op Sa'd Sa ibn Mu'ad... radiallahu anhu... ...die zal uitgroeien tot een van de grootste... ...metgezellen van de profeet... ...sallallahu alayhi wasallam Hij is met mij gekomen... Mocht jij erin slagen om hem ook te overtuigen. Dan zal, zijn gehele stam, dan zal zijn gehele stam hem volgen. Want hij was een stamleider, Hij was het hoofd van zijn stam. Deze man is Saad ibn Mu'ad. Oeseed keerde vervolgens terug naar Sa'd Die stond op hem te wachten. Want Oeseed ging als eerste. Om natuurlijk het karwei te klaren. Maar hij kwam terug. En Sa'd die zag hem aankomen. En zei, ik zweer dat Ousseed niet meer de oude is. Toen Ousseed Zad eenmaal naderde, zei Zad, en wat heb je gedaan? Ousseed antwoordde hierop, ik heb ze aangesproken en ik moet zeggen dat ik niets verkeerds heb gezien. En ze waren ook bereid om mee te werken. Er was niks aan de hand. Zad stond vervolgens woedend op en besloot zelf te gaan. En hij vond dat Oseed niets had gedaan om Mossab tegen te houden na Mossab te hebben bereikt sprak hij allereerst zijn neef Esad Ibn Zorara aan, dat was zijn neef en hij zei als het niet was voor de familiebetrekkingen die wij met elkaar delen dan had ik me anders opgesteld tegenover jou tegen Esad Ibn Zorara vervolgens keerde hij zich tot Mossab en ging tegen hem tekeer maar Mosaab wederom rustig bleef hij. Je hebt er niks aan om voedend te reageren op zoiets. Blijf rustig. Zo dient eigenlijk een leraar te zijn. Zoals Mosab radiyallahu anhu ook was. Hij bleef rustig toekijken. En zei tegen hem. Ben je bereid om even naar mij te luisteren? Als mijn verhaal jou aanspreekt. Dan verwacht ik dat jij de islam omarmt. Dat jij tot de islam bekeert. ...mocht het geloof jou niet aanspreken... ...dan hou ik ermee op. Dus dezelfde woorden die hij sprak richting... Hussein ibn Hudayr... ...radiyallahu anhu. En Sa'd... ...is dus gaan zitten. Sa'd ibn Mu'ad. Ik wil dat jullie... Uh, ...enig besef hebben... ...van de positie... ...die deze man later... ...zal innemen binnen de islam. Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu. In zoverre... ...dat toen hij kwam te sterven later... De troon van Allah subhanahu wa ta'ala, die begon te schudden van boven zeven hemelen, voor zijn dood. Zij benoemd uit. Nu nog kefir. En niet alleen maar dat, hij komt op mosh'ab af, hij wil hem iets aandoen. Waarom? Omdat hij de boodschap van de islam verkondigt. De lering die wij hieruit kunnen trekken, denk niet dat iemand nooit de islam zal omarmen. Iedereen kan de islam omarmen. En kan wellicht een betere moslim worden dan jij kijk maar hier naar Sa'd ibn Allah. dus hij besloot te gaan zitten en hij luisterde naar Mus'ab ibn Umair en hij nodigde hem uit en er is overgeleverd dat Mus'ab een aantal versen uit Surat al-Zoghruf heeft voorgedragen, heeft gereciteerd en wederom konden Mus'ab ibn Umair en As'ad ibn Zorara van het gezicht van Sa'd aflezen dat hij moslim wilde worden. Dat hij geraakt was tot deze woorden. Nou, en zoals deze twee mannen ook vernamen... van tevoren... dat zijn islam van zijn gezicht was af te lezen... inderdaad, bekeerde Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, tot de islam. En Sa'd keerde vervolgens samen met Oseid naar zijn stam. Zijn stam wist dat Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu... Eraan kwam. En zij konden voorspellen dat Sa'd ibn Mu'ad een andere man was geworden. Toen hij eenmaal bij hun aankwam, en hieruit blijkt de grootsheid, de verhevenheid van deze man. Toen hij eenmaal daar aankwam, zei hij tegen hun... O Banu Ashhal. Hij zei: O Banu Ashhal, zo heet zijn stam. Wat is mijn positie binnen jullie stam? Zij antwoordden allen. U bent onze Heer en de meest verstandige onder ons. Toen zei Sa'd, radiyallahu anhu, ik wil met geen van jullie iets te maken hebben. Ik wil met niemand van jullie iets te maken hebben. Totdat iedereen in Allah en zijn boodschapper gaat geloven. Ik ben jullie leider, oké, okay. ik wil niks met jullie te maken hebben. Zolang jullie koffers zijn. Totdat jullie in Allah en zijn boodschapper gaan geloven. Op diezelfde avond, iedereen van zijn stam heeft zich bekeerd tot de islam. Iedereen werd moslim, diezelfde avond. En hieruit blijkt natuurlijk de grootheid van deze man. Musaab, radiyallahu anhu, zette zijn da'wah voort in Medina. En binnen de kortste tijd was er geen huis meer te bekennen, die niet op de hoogte was van de islam. Nadat Musaab, radiallahu anhu, een tijdje had doorgebracht in Medina besloot hij samen met een aantal van de nieuwe moslims terug te keren naar Mekka. Terug te keren naar Mekka, natuurlijk naar de profeet vrede zijn met hem. Het was moeilijk voor deze metgezellen om op afstand te blijven van Mohammed sallallahu alayhi wa Naast de moslims zijn er ook een aantal niet moslims meegegaan. Voor wie het natuurlijk tijd was geworden om al-hajj te verrichten. We hebben gezien dat de profeet natuurlijk in aanraking kwam met de ansar tijdens al-hajj, tijdens... De bedevaart. Nou deze keer ging Mosab radiallahu anhu terug naar Mekka. En samen met hem ook een verzameling niet moslims. Waarom? Om de bedevaart te verrichten. Eenmaal in Mekka aangekomen. Bezochten zij de profeet vrede zij met hem. Uh, onder de nieuwe moslims bevond zich ook Kab ibn Malik. En hij vertelde dat op een avond. Toen zij bij de profeet vrede zij met hem zaten. Ook Abdullah ibn Amr. Ibn Haram aanwezig was. Abdullah was destijds nog geen moslim. Hij was op dat moment nog geen moslim. Maar zij hadden afgesproken om dit geheim te houden. En ze probeerden hem natuurlijk op andere gedachten te brengen. En zeiden tegen hem. O oh Abu Jabir. Jij bent een van de meest gerespecteerde personen onder ons. En wij willen niet dat jij na de dood als brandhout gaat dienen... In en meer was er eigenlijk niet nodig om deze man te overtuigen, subhanallah, van de boodschap van de islam. Deze woorden zetten hem aan het denken. En hij bekeerde zich, dus deze man bekeerde zich, na het horen van deze woorden, tot de islam. En zo kon hij als moslim ook de tweede Aqaba bijwonen. Hoeveel mensen hebben de tweede Aqaba bijgewoond? Yabnu Malik, radiyallahu anhu, heeft overgeleverd dat zij teruggingen naar de mensen van hun stam. Nadat iedereen in slaap viel, pas nadat iedereen in slaap viel, vertrokken zij stiekem naar een plaats genaamd al-Aqaba. Omdat de profeet vrede zij met hem, daar zal zijn om hen te ontmoeten. Ze waren in totaal met 73 mannen, deze keer, 73 mannen. En twee vrouwen. En twee vrouwen. Degene die geïnteresseerd is in de naam van de vrouwen: Dat waren Nuseiba bintu Ka'b. En Esme bintu Amr ibn Uday. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi. Zegt dat het om elf mannen van Oost ging. En 62 mannen van Khazraj. Jullie weten dat uh, dat het Ansar. Die bestonden natuurlijk uit stammen. De twee voornaamste stammen waren namelijk de Oost en el-Ghazraj. Ka'bnu Malik, radiyallahu anhu, heeft gezegd, we zijn gaan zitten in afwachting van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Totdat hij ons samen met abbas vergezelde. De abbas kun je zeggen dat hij na de dood van Abu Talib de taak van Abu Talib heeft overgenomen. Abu Talib was degene die de profeet beschermde. Het voor hem opnam. Na zijn dood nam Al-Abbas deze taak op zich. Dus hij kwam ook mee. Al-Abbas was destijds, toen de tijd, nog geen moslim. Hij wilde per se aanwezig zijn bij een zaak die zijn neef aanging. Toen iedereen ging zitten, was het Al-Abbas die als eerste begon te spreken. En gelet op deze woorden van Al-Abbas. Want die spreken natuurlijk boekdelen. Hij zei over de van Gezrej. Jullie weten, wat, jullie weten wat Mohammed voor ons betekent. En wij zijn er een geruime tijd in geslaagd om hem te beschermen. Nu heeft hij besloten om naar jullie te gaan. Als jullie dus denken dat jullie in staat zijn om jullie belofte na te komen, met andere woorden hem te beschermen, dat was de belofte, dan laat ik hem bij deze aan jullie over. Dan nou valt hij vanaf nu onder jullie verantwoordelijkheid. Maar als jullie denken niet in staat te zijn om dit waar te maken, dan vraag ik jullie om hem met rust te laten. En hem hier te laten waar wij wel voor hem kunnen opkomen. Duidelijke woorden. Na deze woorden van l'Abbas, antwoordde Ansar, o boodschapper van Allah. Wij hebben naar je geluisterd en je kan ervan uitgaan dat wij volledig achter je staan. De profeet vrede zij met hem deed vervolgens zijn zegje richting deze mensen, en zei, deze eet van trouw, dus de eet van deze tweede haqaba, die jullie willen gaan afleggen, houdt in dat jullie mij zullen beschermen op dezelfde wijze, zoals jullie, jullie vrouwen en kinderen beschermen. Dezelfde wijze. En de Arabieren, je mocht aan alles komen, maar kom niet aan hun kinderen en vrouwen en daarom zei hij tegen hen: bescherm mij zoals jullie ook jullie vrouwen en kinderen bescherm met andere woorden tot de dood noem ibn Aroor, pakte de profeet vrede zij met hem bij zijn hand vast en zei tegen hem ik zweer bij degene die jou met de waarheid heeft gezonden dat wij jou zullen beschermen zoals wij ook onze vrouwen en kinderen beschermen neem dus onze eed van trouw in ontvangst. Ontvang deze. Want wij zijn waarlijk de zonen van oorlogen. Ervaren op het gebied van oorlog voeren. En wij zijn bekend met het wapen. De kunst van het strijden hebben wij geërfd van onze voorvader. En subhanallah, als je kijkt naar hun geschiedenis... Zij waren constant verwikkeld. In bloedige strijd met elkaar. Aan de ene kant... Is dat slecht? Natuurlijk. Maar daar zit een wijsheid in. Zij waren zich aan het voorbereiden om Mohammed te beschermen. Wat er verder is gezegd tijdens deze zitting, laat ik inshallah voor de volgende keer. Wat wa hamdik, ashadu ilah illa ant, astagfiru wa toobu